Nu. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Huishoudens in Groningen, die zijn gedupeerd door de aardbevingen, moeten langer wachten op duidelijkheid over de versterking van hun woning. Ruim 3000 huishoudens hebben een brief gekregen van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Daarin meldt hij dat het Centrum Veilig Wonen meer tijd nodig heeft voor berekeningen. Normaal staat er een half jaar voor. Er is meer tijd nodig omdat specialisten verschillende opvattingen hebben over de versterking, schrijft de coördinator. Bovendien zijn er te weinig specialisten om de berekeningen uit te voeren. Ongeveer duizend huishoudens van wie het huis in 2016 al is geïnspecteerd... ontvangen eind dit jaar wel een versterkingsadvies voor hun woning. Minister van Justitie Blok vindt het niet goed dat daders tbs kunnen ontlopen... door niet mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek... Dat schrijft hij na Kamervragen over de zaak Anne Faber. Volgens Blok krijgen daders op die manier niet de behandeling die ze nodig hebben voor het terugkeer in de samenleving. Hij wijst er wel op dat er al een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt... waarin rechters meer mogelijkheden krijgen om ook tbs op te leggen naast de gevangenisstraf. Met die wet mag het OM medische gegevens van verdachten opvragen bij bijvoorbeeld psychiaters... ook als de verdachte een psychiatrisch onderzoek weigert.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 Het weer bewolkt, maar droog. Temperatuur van een graden of 13. Morgen vooral in het zuiden zon, dan wordt het van 18 tot 21 graden. Zondag is er overal zon en dan kan het 20 tot 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits lost nu vrij snel op. In de randstad staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Den Horen 10 minuten vertraging, daar staan de kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Op de A7 staan dan richting Horen. Voor Afrit Weiderwormer, 2 kilometer, daar staan de kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. En op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouw en Nieuwe de IJssel een half uur vertraging. Daar was de rechte rijstrook even dicht. Die is inmiddels weer open.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 Hey See the, end of the film. Incidentally this record right well, you know? right, right in three weeks. Plays Always have the foyer. for Altijd als ik hier mag zijn. Dan is dit het openingsnummer, in ieder geval dat het aangevraagd wordt van een, door een van onze gasten. U bent welkom bij uh, deze avond over de sport in het sportcafé, waar anders in het hele fijne sportcafé. Kom even langs, de korver, en dan kunt u ons uh, zien zitten. U kunt uh, sommige mensen zelfs aanraken als u dat wilt. Uh, we gaan twee uur lang vanaf nu praten over de sportnota, oftewel hoe staat de sport in Zandvoort ervoor. We gaan praten over de week van de scheidsrechter. We gaan praten met, en daar verheug ik me zeer op, met sporttalenten, zoals we dit al enige jaren doen. En waar ik me het meest op heb verheugd, is om dit samen te mogen presenteren met Henny Ruckert. Wat een eer. Dankjewel. Henny, ik begin gewoon met jou. Jaren collega geweest van mij bij de Lijn. En nu, zeer gewaardeerd presentator hier in Zandvoort bij ZFM zie FM moet ik zeggen. Ja, dat moet je inderdaad zeggen. Want we zijn uh, internationaal hier. Ja, terecht. Uh, hè, er zijn meer buitenlanders geloof ik deze week dan Nederlanders in Zandvoort. Nou, vanavond niet hoor, hier. Ja, nou ja, hier niet. Maar in Zandvoort wel, het gaat goed hoor. In Zandvoort. Ja. Prima. Ja. Je hebt uh, jaren ben je, uh, sportcommentator en verslaggever geweest. Uh -huh. uh, wat doe je nu? Uh, heel veel eigenlijk. Ik schrijf. ...voor uh, onder andere 023, blad 023, Jos is net binnen. Ik uh, maak wat televisiedingetjes op internet, ook met Jos. <laughs> ik ben trainer bij de Koninklijke HFC, dat is het 52ste jaar dat ik trainer ben. Ik train ook bij uh, Bloemendaal, daar ben ik hoofdtrainer 8 en 9... En ik ben ambassadeur voor... Je weet dat we maar twee uur hebben. Jawel, maar ik kan het toch wel even vertellen. Je vraagt, het. ik ben ambassadeur bij uh, Scotch Whiskey International. En uh, ik uh, doe fundraising voor de Hartstichting. Heel goed. Dan weet u in ieder geval, luisteraars, uh, wie u het meest hoort vandaag. Dat zijn Henny Rukert en ondergetekende. Maar de echte belangrijke mensen die zitten straks bij ons aan tafel. En nu zitten er al twee aan tafel. Dat zijn Lisette van D. En Gertone, Lisette van D is van Sportservice Heemsteden Zandvoort. En Gertone, ja, die kent u eigenlijk allemaal wel, de wethouder van de gemeente Zandvoort. En ik begin toch met de dame, Gert, als je het goed vindt. Lizette, nou ken ik jouw vader toevallig en gisteren kwam het grote nieuws naar buiten. Guus van D, jouw vader, is voorzitter geworden van de Hongbalweek, Haarlemse Hongbalweek. Ja, dat klopt, ja. Wat bezielt hem? Ach ja, uh, hij is sinds een jaar gepensioneerd. En uh, ja, het is altijd een man geweest die uh, nou ja, niet zo goed kon stilzitten. En naast het lesgeven ook altijd, uh, natuurlijk altijd zo veel in honkballerij hondballerij ook uh, heeft gedaan. En softball. En zeker ook in de softball, inderdaad. natuurlijk uh, voorzitter geweest van de Haamse Softball Week een aantal uh, jaren. En uh, ja, dit aanbod diende zich aan. En ja, het uh, Haamse Hondbalweek gaat hem ook... Uh, Zit ook diep in zijn hart en het feit dat het uh, in eerste instantie uh, helaas niet meer door zou gaan, uh, vond hij ook kwalijk. Dus dat dit doorstart uiteindelijk kwam, was natuurlijk al een heel mooi nieuws. En toen hij uh, toen dit aanbod kwam, ja, kon hij het eigenlijk niet uh, weigeren met uh, ook de mensen die daarbij uh, in het bestuur zitten, hij heeft hij het idee van uh, dat dit een mooie kans is waar hij een uh, mooie bijdrage aan kan leveren. Hij is nu Heuk. drukker dan toen hij werkte, hè? Ja, nou ja, hij heeft een hele rustige zomer gehad hoor. Ze mm. zitten... Uh, ze hebben een huis op Corsica, dus daar heeft hij genoeg kunnen ontspannen. Hey, en ik dat hoorde ik dat jij ook doen. gevraagd was voor het bezuur. Ja, maar ik, ik heb het te druk met andere dingen. Ja. <lacht> ja. uh, Lisette, Sportservice Heemstede Zandvoort. Even voor de mensen die luisteren en denken van, wat is dat? Uh, wat doen jullie? Team Sportservice Heemstede Zandvoort, zoals wij sinds kort heten. We hebben een kleine uh, metamorfose ondergaan. en uh, Waarbij we... Het groot gedeelte wel gewoon nog steeds hetzelfde bieden als wat we altijd hebben gedaan. En uh, namelijk dat we het, het sportbeleid van uh, de gemeente Zandvoort en ook het gedeelte van uh, Heemseed ook uh, uitvoeren. En uh, daarbij van jong tot oud eigenlijk aan het bewegen willen krijgen, maar ook bewegen willen houden. Eigenlijk een leven lang sporten, een leven lang bewegen is uh, wel een motto die bij Teamsportservice Service uh, past. En uh, daarbij, daarbij uh, werken we samen met scholen, met verenigingen, maar ook sinds kort ook met uh, welzijnsinstellingen, fysiothera fysiotherapiepraktijken, uh, oudere zorginstellingen. Dus het wordt steeds breder. We proberen ook steeds meer de verbinding ook te vinden tussen de verschillende uh, ja, sectoren, eigenlijk om uh, gezond te leven. Is Zandvoort voor de sportgemeente? Uh, Zandvoort is zeker een sportgemeente. Er de, de wordt binnen de, binnen de jeugd wel veel gesport. Uh, alleen uh, is het zo dat in bepaalde wijken het wel zo is... Dat, er, dat de bewegingsarmoede groter is. En daar proberen wij als sportservice ook aandacht aan Wat te besteden. Wat versta je onder bewegingsarmoede? Uh, nou, uh, als we dan bijvoorbeeld naar de doelgroep kijken... Uh, jongeren, gewoon een leeftijd 10 tot 18. Die te weinig sporten. Die te dat... weinig sporten, ja. Die echt gewoon toch te va vaker kiezen om... Uh, Achter dat uh, tv-scherm of laptop of uh, telefoon te zitten. Ja. En in plaats van juist in deze mooie buitenomgeving daar gebruik van te maken om te sporten en te bewegen. Gert, Gert Tonen, de wethouder. Wat heb je allemaal in je pakket? Dat veel, hè? Uh, Ja, jeugd, sport, onderwijs, gezondheidszorg, openbare ruimte, groen. En nog een paar van die dingen. Ja. Ja. <laughs> Hoe belangrijk is sportservice voor de gemeente? Ik denk heel erg belangrijk. Om da Kijk, en daarom, daarom werken we ook met, met sportservice. We zijn uh, eigenlijk al jaren, he, Heemstede, Zandvoort bestaat al jaren. En uh, het heeft ook te maken met combinatiefunctionaris en alle andere doelstellingen die, die, die wij daar uh, die wij willen bereiken. Daar hebben we sportservice bij nodig. En dat, uh, dat gaat tot nu toe... Uh, Vind ik in ieder geval heel, heel goed en prettig. De sportnota ja. moet nog door de raad, maar is klaar. Ja, klopt. Die is gisteren behandeld in de commissie. En uh, het is dat ik niet zo gauw meer rode wangetjes krijg. Maar uh, gisteren werd ik uh, overvallen door uh, de hoogst aan complimenten die men gegeven heeft voor de sportnota. En ik denk dat dat uh, niet aan mijn adres, maar in ieder geval ook aan... de. Me... Aan iedereen die daaraan meegewerkt heeft uh, aan hun adres is, die complimenten. Dat zijn de verenigingen, de sportraad, sportservice, uh, Anderen, ook commerciële uh, sportmensen uh, die ermee bezig zijn geweest. En er ligt een sportnota die, uh, die klinkt als een klok Absoluut. Ja. Maar, maar noem eens twee echt essentiële punten die in de sportnota staan waarvan jij zegt, dat gaat nou de boel op zijn kop zetten hier in twee Twee dingen die van belang zijn, is dat we. ...de breedte gezocht hebben. En dat is het zoeken naar de verbanden met andere beleidsterreinen. Sport staat niet op zichzelf. Ook het maatschappelijke is van belang. Dus we hebben, er liggen nu dwarsverbanden met het sociaal domein. Er liggen dwarsverbanden met jeugd, met onderwijs, met gezondheidszorg. Met toerisme en economie. En met sport in de openbare ruimte niet georganiseerde sport Nou, dat is, dat, is, dat is een heel breed scala. Dat is een hele belangrijke. En een andere hele belangrijke is dat het ook heel duidelijk gekozen is voor... Uh, uh, we hebben, we hebben uh, breedtesport, maar we kiezen ook voor topsport. En dan denk ik met name aan de tennissport. De tennissport uh, in Zandvoort is uh, van een heel hoog niveau. Uh, Zandvoort speelt al jaren in de eredivisie. We hebben een fantastische tennisschool. Uh, alleen wat uh, Zandvoort op dit moment niet heeft, is een fatsoenlijke hal... waar men uh, ook in, uh, in de winter... Uh, kan werken met een les kan geven en noem maar op, en internationale toernooien en dat soort zaken. Nou, dat hebben we nu ook in de sportnota opgenomen. En we zijn er mee bezig om te kijken hoe we zo snel mogelijk, wat dat betreft, ook een, een vaste tennishal kunnen realiseren. Dat betekent dat we uitbreiding krijgen van alle mogelijkheden nog op dat niveau. En, maar, maar Gert, als ik dan en, iets anders. Maar ik anders... was nu helemaal klaar, want de derde is. Want jij vroeg ik vroeg, er vroeg twee. al twee. Ja. Ja, ja, maar ik heb er drie. Ik ben net Joop de Nijl wat dat betreft. Ik heb er dus gewoon drie. De derde is dat wij uh, nu gaan voor watersport. En dan noemen, dan noemen wij het Papendal aan Zee. Dat en Dat klinkt dat, heel uh, mooi. En dat klinkt heel mooi. Uh, de provincie heeft Zandvoort aangewezen als Durfspot. Zo heet het Durfspot watersport. En uh, wij hebben die handschoen opgepakt. Wij zijn bezig met de watersportvereniging... ...en met het commercieel bedrijf De Spot in Zandvoort... ...om te gaan kijken en met provincie te gaan praten over hoe gaan wij dat vormgeven. Omdat wij denken dat wij uh, bij uitstek een, een plek zijn waar je daar heel goed vorm aan kan geven. Ik moet eraan denken, nu je dit zegt, Dorian van Rijsselbergen... ...de, de bekende meervoudig uh, Olympisch ja. kampioen... ...die zei twee weken geleden in een interview... Uh, ...al dat reizen naar Japan en naar Hawaii, ik word dat een beetje zat... En dan kan ik me voorstellen dat hij denkt van, hé, hey, als Zandvoort, hij komt zelf van Tessel, daar zal hij ook zijn uh, dingen kunnen doen. Maar stel dat Zandvoort hier de uitstekende mogelijkheden geeft om zijn ding te doen, om het maar eens heel eerlijk te zeggen. Daar zit jij dan ook naar te kijken. Ja, zeker. Kijk, want je zit nu bij Dorian van dat is nu. Maar ik begin maar even bij de eerste Olympisch kampioenkaart surfen. Steven van den Berg, die heeft hier natuurlijk ook al voetsporen liggen. Ja. En uh, ja, dat zijn dingen die zijn voor ons heel belangrijk. En, en, en, en daar, moeten wij, daar moeten wij nu gewoon op doorpakken. En daar moeten we gebruik van gaan maken. En wij moeten ervoor zorgen. En we hebben alles, we hebben alles in Zandvoort. Hè? Want we hebben ook de verblijfsaccommodatie die men eventueel uh, daarbij nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld Centerprise. Ja. Ja, dus het is een unieke mogelijkheid uh, voor Zandvoort om, uh, om dat binnen te halen. En, en, en de gedeputeerde is heel erg gecharmeerd. De gedeputeerde van de provincie. Van de provincie. Heel erg gecharmeerd van Papendal aan Zee, dus daar hebben we binnenkort een gesprek mee. Klinkt goed. De regering in de nieuwe nota staat: geld extra voor de sport. Dus misschien kan er een beetje naar Zandvoort gaan. Lizette. Ja, jij kan alles vertellen over wat jullie hebben binnengehaald, hè? Wat wij hebben binnengehaald? Ja. Ja. Je Sportimpulsprojecten? Ah ja, op die manier. Denk ik denk dat we binnengehaald. Ja. Uh, wij hebben inderdaad uh, een jaar geleden twee uh, Sportimpulsprojecten binnengehaald. Uh, het ene project uh, heette Zo Zandvoort. En dat richt zich op uh, jongeren uh, in Zandvoort. En daarbij is, en daar, vanaf de leeftijd uh, vanaf tien jaar. En daarmee specifiek ook nog in uh, de Noord. Uh, om daar inderdaad juist ook meer aandacht aan sport te geven... en ook sport de wijk in te brengen. De, de interventie die daarvoor gebruikt wordt is de Buurtsportvereniging. Dat is een interventie die ook van uh, Teamsportservice zelf is. En uh, waarbij het erom gaat niet alleen dat er meer uh, beweegactiviteiten... en meer sport in de wijk komt door ons, maar juist ook door de inwoners zelf. Dat het echt uh, van belang is dat het uh, voor en door de inwoners van Zandvoort is... Waarbij je community creëert, waarbij de jongeren zelf aan de slag gaan om ook beweegactiviteiten op te zetten. Maar ook eh, dat we ook stimuleren om de ouders ook deel te laten nemen. Dat het gewoon iets van met elkaar is. Ik heb twee activiteiten gezien: één tegenover mijn huis op het plein en één bij de voormart. Het plezier van die kinderen, dat ze spatten eraf, jongen, dat was zo geweldig leuk. Alleen er is heel weinig aandacht voor gevraagd, er is heel weinig over gezegd, over geschreven. Uh, dat is jammer. Ja, de, veel van de communicatie die wij uh, proberen te doen is via de, direct via de scholen. Dus uh, mijn collega Christopher is regelmatig op de scholen die hier in de buurt liggen. Dus, uh, om daar juist bij de klas ook binnen te komen. Om te vertellen wat, het, uh, uh, wat, er, deze, uh, wat er die week te doen is. Wat er voor programma is. Wat voor mogelijkheden er zijn. En daarbij uh, daar sluiten we dus ook aan op, uh, op, op, de, uh, op de nieuwsbrief mm -hmm. van de school zelf. Waardoor de ouders het ook uh, bij de ouders bekend wordt. En daarbij uh, gebruiken we ook social media. En, om juist, en we, wat we daarbij graag daarnaast doen, is, is juist met de inwoners zelf in gesprek gaan. En we merken dat we daar nog wel stappen in kunnen ondernemen. We zijn ook bezig om ook een soort spreker op te zetten vanuit Pluspunt. Omdat we werken hier ja. best wel trok, of, uh, samen met Pluspunt hierin. En hebben natuurlijk ook hun. Uh, de locatie die ze hebben, is ook een goede locatie om, om vanuit uh, te werken. Dus om het juist laagdrempeliger te maken en echt in contact te komen met de mensen, ze willen het niet alleen maar via persberichten of flyers doen. Maar juist echt met de mensen zelf in gesprek gaan. Dus kijk, ik ben uh, nu naar mogelijkheden aan het kijken hoe we bijvoorbeeld uh, ook gewoon themaavonden kunnen gaan organiseren. Waarbij een bepaalde activiteit wordt aangeboden. Bijvoorbeeld, nou, ik noem maar een, een ouder-kind-bootcamp. Maar dat daarbij ook de ouders geïnformeerd worden over. Uh, uh, bijvoorbeeld, gezond koken. Of uh, makkelijk, makkelijk snel kunnen koken, met, maar wel met gezonde uh, ingrediënten. Maar dan wel ook snel mm -hmm. klaar. Want dat is natuurlijk altijd wel een belangrijk ding. En daar proberen we een modus in te vinden. hoe we daar uh, ja, de omgeving het beste kunnen uh, bedienen. Hubert was vanmorgen gast in onze uitzending. Maar jij mag ook gewoon iedere vrijdag binnenkomen hoor. Nou ja, dat is Tussen één van twaalf, een... twaalf, ja. de... Ik weet, niet, ik weet niet wat dat met die Zandvoort, dus is. Je gooit er een kwartje in en dan komt de guld uit. Ja, hoor. maar dat is voor prima. Ja, ja dat, dat Gert, we hebben het nu over breedte sport. Heel veel gehad. Hoe zit het met topsport in Zandvoort? Wanneer gaan we hier weer grote evenementen krijgen? Nou ja, goed. Ik, ik, ik, heb, net, ik heb net al gerefereerd natuurlijk aan, aan tennis. Um, ja, maar want... waar denk je dan aan? Uh, gaan we hier... Uh, en een groot toernooi binnenhalen, het Nederlands kampioenschap. Nou, dat hebben we al gehad, hè? Ja. Maar, ja, nee, kijk, precies. precies we hebben, we hebben, kijk, in 2015 is, is de Tennisclub Zandvoort landskampioen geworden. Ja. Dat heeft tot gevolg gehad dat we in 2016 het Nederlands kampioenschap mochten organiseren. Dat is hier ook geweest. Dat was perfect, hartstikke goed. Maar daarom had ik het over die sporthal. Die sporthal Kijk, de, de, de, de tennisclub die kwam op een gegeven moment bij mij met een plan, en dat al jaren geleden ook alweer, van ja, en dan willen we zo'n opblaashal. Maar zo'n opblaashal voldoet niet aan de standaard die je nodig hebt om internationale toernooien, en dan begin ik maar laag, dus ik van nou, om te beginnen met internationale jeugdtoernooien, om die binnen te halen, omdat de uitloopstroken daarvan al niet voldoen. Dus ik heb gisteren ook in die commissie gezegd, uh, naar aanleiding ook van de inbreng van Ronald uh, van Soeter van de tennisclub, is hier om te die op, opblaashal. Uh, ik denk aan een vaste hal. Die voldoet aan alle internationale standaarden. Zodat je ook die internationale toernooien hier naartoe kunt halen. Uh, en ik denk dat. Kijk, we moeten ons niet rijker rekenen dan we zijn. We hebben op dit moment één topsportvereniging. Dat is de tennisclub. Uh, de andere verenigingen zijn allemaal brede sportverenigingen. Neem niet weg. Wat dacht je van de golf? Kennen we ja, nee, maar, maar, maar, die, maar die organiseren hun eigen ding. Nee, tuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch. Topbaan. Nee, dat is, nee, dat is, dat is de mooiste dat, baan. Dat is de Ik mooiste baan dat de, de KLM Open hier weer terug gaat komen. Die komt hier terug. Oh, nou, dat mag dat nog niet zeggen. Nee, dat mag <laughs> okay. nog <nu> niet zeggen. <laughs> <Okay. laughs> nee, nee, die komt terug. Honderdste keer ik, heer, moet hier op de Kennemer worden. Daar ben, ben ik zeker van dat hij terugkomt. Maar bijvoorbeeld op racegebied liggen we eruit, hè? Dat wordt op? Op, op racegebied, op F1-gebied. Nee, dat wordt Amsterdam Rotterdam. Het gaat niet naar Rotterdam, die Formule 1 gaat echt niet naar... Naar het van Rotterdam, neem maar van mij aan. Uh, Amsterdam zegt van: het komt naar Amsterdam en dan wel op ons circuit. Oké. Okay. En daar bedoelen ze dus antwoord mee. Mm -hmm. Ik heb uh, maar niet over de bruggetjes daarheen. Dat, uh, het zou een stratenwedstrijd worden. Hè? Dat ja, je... nee, maar, maar kijk. Nee, maar goed, we zijn keihard aan het werk. Uh, uh, en, en voornamelijk nog achter de coulissen. Uh, dat rapport, wij gaan binnenkort dat rapport bespreken. Ik heb het nog niet gezien, het is nog steeds in concept. Uh, maar ik heb alle vertrouwen in dat, dat rapport klinkt als een klok. Uh, en, en, en, en dat betekent dat we dus met z'n allen stevig in de weer moeten. Maar ik wilde daar eigenlijk, want dat vind ik. Uh, maar, maar, ik vind het prima over te praten hoor. Maar... Onderdeel van de sport. Nee, ja. nee, dat nee, klopt. Dat is heel maar, belangrijk. Ja, nee, is uitermate belangrijk. Ik denk dat het heel goed is dat we straks, als dat rapport eenmaal goed is besproken, dat we daar goed de consequenties van hebben gezien van wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. Uh, dat de lobby ingezet kan worden, want het vergt wel grote investeringen. In die zin, niet aan het screen zelf, want het screen voldoet aan heel veel normen... want iedereen dacht van nou, daar moet 100, 150 miljoen nou aan verspijkerd worden. Dat is niet waar. Uh, er zal best wel wat gedaan moeten worden. Maar uh, het gaat om investeringen in die zin om het financieel mogelijk te maken... Uh, dat men ook hier naartoe komt. Het, het fijne is dat na Eggleston een organisatie gekomen is die hard heeft voor... Uh, ...de oude circuits. Ja. En, en, en uh, nou ja, kijk naar mijn lijstje, hè? valt weg. Zo zijn er steeds meer van dat soort dingen, die vallen weg. Die komen op als poepen en ze verdwijnen ook weer zo. Uh, dit circuit ligt er en dit circuit is uitermate geschikt. Misschien met een kleine uitbreiding weer. Uh, maar voor, voor Formule 1. Dat is dus, dat is een hele belangrijke, maar... ...dat is iets verder weg in de toekomst. Ja. Waar ik naar kijk, om, vanuit mijn portefeuille is direct. Wat kan ik direct? Nou, direct is dat binnen nu en een paar jaar een tennishal kunnen realiseren... waar internationale toernooien naartoe kunnen... En waar de school kan, kan, gaan, kan, kan, les kan gaan geven... en waar mensen uit Zandvoort en omgeving niet meer voor naar hoofddorp of Velden verder moeten pendelen... om zwinters te kunnen tennissen, maar die gewoon in Zandvoort terecht kunnen. Duidelijk. Eén vraag nog aan jou. Ja. Hoe is het mogelijk dat Zandvoort, dat op het sportgebied nog heel klein is zoveel jeugdige talenten heeft. Hoe komt dat? Dat moet jij weten. Nou, ik, uh, nee, uh, ik, zou, ik zou willen dat ik het wist, want dan hadden we er nog meer. Maar ja. uh, gezond klimaat, nee, dat is heel gek. Hè? Want als je kijkt naar Zandvoort... Uh, Zandvoort is wat dat betreft een hele uh, rare gemeente. Want we hebben aan de ene kant hebben wij heel veel uh, jeugd... die slecht scoort op het terrein van gezondheid. Dat betreft roken, drugsgebruik, drank... Obesitas. En aan de andere kant, heel veel jongeren die hard sporten, fantastisch en goed zijn. En nou ja, kijk naar nou alles wat we hebben op judo, op karategebied, op bedmeton, ja, uh, noem maar op. Nou, noem alles maar op. Uh, hoeveel hoeveel topvoetballers komen hier niet uit Zandvoort en, en, en noem dat soort dingen maar op. Dus dat is, een heel, dat is eigenlijk een heel gek gegeven. Uh, daar krijg je niet zo gauw je vingers achter, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook wel: het heeft ook te maken met de begeleiding. Dus ik kijk naar badminton en kijk naar de. de ja, ik ben altijd ik ben heel slecht in een heel slechte naam, maar die twee, uh, die twee kinderen van. Vandaar. Ja, nou die, hebben, die hebben natuurlijk een vader en een moeder die, die, uh, die zo bedreven zijn, zo gedreven zijn uh, in die begeleiding daarvan. Nou, ze hebben heel veel van dat soort uh, jongeren mm. met ouders die daar zo mee bezig zijn. We krijgen nog heel veel gasten. Uh, ik vond het wel heel leuk dat jullie uh, de opening wilden doen van het eerste blok: Lisette van D. en Gertone. Heel veel succes. Zowel met de breedte als met de topsport. En ik ga vanuit de 100ste KLM Open Golf, hier in Zandvoort. En nou, laten we zeggen, over tien jaar weer een Grand Prix. En de breedte-sport, dat zit zo, zo wel goed, want ja, daar hebben we Sportservice Heemstede Zandvoort voor. Eh, dank jullie wel dat jullie er waren. Muziek. Graag gedaan. Ja, bedankt. En een paar gevulde koeken. En u wordt bedankt, want wij gaan verder praten over schoolsport in dit uh, programma. In het gezellige sportcafé. Uh, ontzettend vriendelijke mensen, zowel achter de bar als aan de bar. En uh, dat mag ook wel eens gezegd worden. Kom hier maar eens kijken en dan uh, kan ook vanavond, nog tot 9 uur, in ieder geval zijn wij met deze uitzending over sport in Zandvoort aan het praten. En we hebben aan tafel Tanja Musquet, zij is van Sportservice Heemstede Zandvoort. Daar moet tegenwoordig, geloof ik, iets voor, hè? Team Sportservice. Team Sportservice Heemstede Zandvoort. En wij hebben van de Oranje Nassau School Mirjam Vulder, allebei hartelijk welkom. Twee dames, ook altijd leuk om aan tafel te hebben. Hubert Habers is aangeschoven. En wie kent hem niet? Nou, iedereen een Zandvoort, Joop van Nes, ...die toch ook wel heel veel op dit uh, gebied weet. Maar je begint toch met de dames. En doet, hè? En doet. Maar dat doet hij al zijn hele leven. <laughs> zolang ik hem ken. Tanja Muskee, Sportservice Heemstede Zandvoort. We hebben al een aantal dingen gehoord die, die zette vertelde. Maar de schoolsport is voor jullie heel erg belangrijk. En je zet de microfoon even richting je mond als je wilt. Schoolsport is inderdaad heel belangrijk en mijn rol voor Heemstede Zandvoort is het ondersteunen van het onderwijs. Uh, het, al het spelen op en rond de school. En dan moet je denken aan bewegingsonderwijs, spelen op het plein, uh, bewegen in de klas. En daar waar de school behoefte aan heeft, daar ondersteun ik de school. Dat waar behoefte. hebben de scholen behoefte aan? Uh, aan begeleidbaar bij bewegen, want wij, wij werken op school, bij, bij onze school met 30 meesters en juffen... Maar dat zijn geen bewegingsonderwijs. En zeker in de onderbouw wordt het... Schoonbeweegingsonderwijs? Heel... Nee hoor, we hebben wel nee we hebben, wel, we, hebben wel docenten, -docenten, we hebben er twee. voor worden groepen drie tot en met acht. Waarbij de kleuters was bijvoorbeeld echt behoefte aan begeleiding bij het, bij het spel, bij het buitenspelen van kinderen. Bewegen in de klas, de beweeghoek. Daar helpt sportservers uh, ons bij. We hebben laatst een hele goede studiemiddag gehad met, uh, alle, nou, met veel uh, docenten uit, uh, uit Zandvoort en sportservice... Bijvoorbeeld ook gesproken in een workshop over bewegen op het plein. En uh, nou, we krijgen daar begeleiding binnenkort bij, waarbij we kinderen uit groep 7 en 8 coaches laten zijn van, kinderen, van jongere kinderen op het plein. En uh, die gaan hen helpen en begeleiden bij het spelen. En dat heeft natuurlijk een mooi sociaal doel, maar ook, uh, ook bewegen staat daar weer uh, hoog in het vaandel. Dus het is heel fijn dat we begeleid worden bij, uh, bij het sporten. En we zijn ook bezig met de sportkalender binnen Zandvoort al een aantal jaar. Dat, uh, Gaat met wat uh, pieken en dalen soms, maar we zijn wel met z'n allen betrokken bij de sport. Wat houdt dat in, de sportkalender? De sportkalender is eigenlijk uh, van oudsher uh, de planning van de toernooien die we hadden in, uh, in Zandvoort. Voetbal, handbal, basketbal. En uh, op een gegeven moment was er wel de behoefte ook bij de scholen om dat op de te, te trekken. Het was alleen maar voor groep 8. We dachten van ja, als je nou veel kinderen aan het bewegen wil krijgen, en enthousiast wil krijgen, ook voor verenigingen, dan uh, is het fijn om de leeftijd wat meer te gaan spreiden misschien. Maar tegelijkertijd bedachten we ook, het zou zo fijn zijn als er nog wat meer clinics kwamen voor kinderen. Zo kinderen, nou, ze, ze kunnen via de jeugdsport pas wel heel veel bewegen. Maar goed, als je ook op school daar aandacht aan kunt besteden. En zo zijn er nu clinics, golven geweest, tennissen, waar kinderen ontzettend enthousiast over zijn. Dat ja, is gewoon heel leuk om te zien. Ja, De tennis ja. wil ik het eigenlijk even over hebben. Ja. Want het is natuurlijk oh. schitterend ja. dat al die zesde klassers, uh, ja. zeg ik het goed, zesde klassen, het is eigenlijk groep acht. Ja. hè? Maar, nee, nee. Oh nee, het nee, is groep zes. Ja. Dat die heerlijk aan de tennissen ja. zijn geweest. En ja. weer heb je het weer. Ja. Enthousiast, enthousiast, ja. enthousiast. Ja. ja, dat spat er wel vanaf. En ja. waar ik net hoorde dat de jongeren in zijn antwoord uh, toch wat inactief zijn. Uh, nou, ja, een, gedeelte, een gedeelte, hè. Een ander gedeelte is heel actief. Het is een klein gedeelte, hoor. Ja, de is super actief. En zo hadden we er meer. Goede tennisjok op school. Nee, maar bij de, bij, bij de kleintjes zeggen dus 4 en 12, wordt ontzettend veel bewolken. Nou zit Joop naast me. En nou ben ik oud en Joop is uh, ongeveer ietsje minder oud. Uh, Joop, uit Dank onze je jeugd, kan ik mij herinneren, hadden we in de Kennemars al in Haarlem een, altijd een groot basketbaltoernooi en meerdere toernooien. deden ook de Zandvoortse scholen aan mee. Dat was een enorm succes, ja. waardoor het sporten op scholen duidelijk werd beïnvloed uh, in positieve zin. Ja, ik, heb ook het idee, ja, maar ik heb ook het idee dat in het verleden meer op scholen gesport werd. Dat idee heb ik. Of dat zo is, of meer, dan moet jij misschien nou, kan je dat. Ik denk dat wij. zijn wel heel jong, hè? Nou, ja. ze is ook bijna 50. <laughs> uh, dus dat valt mee. Um, nee, ik denk dat er best veel gesport wordt op school. Want we hebben twee keer in de week uh, drie kwartier een sport. Uh, ja, soort maar ik bedoel. En, ik, ik heb het idee, ik heb het natuurlijk zelf van heel dichtbij meegemaakt, ja. ook organisatorisch, dat er veel meer teams waren van scholen. Dat is minder. Van basisscholen, vroeger lagerscholen scholen dan ja. natuurlijk. schoolvoetbal, schoolbasis. Ja, nee, nou ja, school, dat is nooit een probleem om die teams vol te krijgen. Niet nee, probleem. jullie school is een grote ja. school. Ja. Met name groep 8 ja. heb ik maar er dan ook. Er zijn nou wel van. minder kinderen in Zandvoort, dat klopt. Dat ja, ja. ja. De, de spoeling is dunner geworden. Ja, dat klopt. Maar Hubert. kinderen willen nog wel graag. Ja, ja. Hubert, over die schoolsport uh, gesproken, Hubert Hamers, ook van uh, Sportservice. Team sportservice Heemstede Stadvoort. Ja, ik moest nog even team ervoor ja. <laughs> uh, hoe, hoe kijk je aan? Wat, wat, wat moet er nou gebeuren voor, om die schoolsport nog op een hoger plan te brengen? Ja, het gaat niet alleen op een hoger plan denken. Want wat het leuke is van de activiteiten die we nu organiseren, dus het golf en het tennis, is dat wat voor iedereen is. Ook voor de kinderen die misschien niet zo goed kunnen meekomen. Dus het gaat niet alleen meer om het beste zijn, maar gewoon ook voor de inactieve, zeg maar. Het grappige eh, zit er over komen. golf, golf en tennis. Ja. En dat waren van oudsher eigenlijk de rijke lui-sporten. Elite-sporten. Ja. Nou ja, we zien heel erg ook bij de golf, zeg maar. die stelt uh, accommodatie ook open voor, voor iedereen. Voor kinderopvang, voor het basisonderwijs in Zandvoort. Hebben we het over open golf hiernaast? Uh, open golf hier uh, op het Duintjesveld. Ja. Ja, en ook daar gaat het niet alleen om de beste. Zeg maar. Kijk, met golf kun je natuurlijk altijd jezelf verbeteren, dat is leuk. Uh, maar ze gaan ook een soort schoolsportvorm uh, bedenken. Uh, waarbij je dus wel met teams tegen elkaar kan strijden. Maar waarbij je altijd verder speelt met de verste bal. En iedereen slaat al een keer de verste bal, dus ook, iedereen gaat ook succes Tanja, Wat moet er gebeuren? In jouw ogen, als je kijkt, of ik zeg dan ja, ik bedoel Mirjam van de ONS, van de Oranje Wasserschool, je zei, we zijn blij dat we twee vakdocenten hebben. Ik heb al jaren aangetrapt tegen het feit dat de vakdocenten afgeschaft werden. Nou, ze komen nu mondjesmaat weer terug. Moeten er niet nog veel meer vakdocenten sporten? Nou, we hebben niet te klagen in Zandvoort. Want alle gymlessen krijgen de kinderen van gediplomeerde vakdocenten. Dus voor Zandvoort ja, ja. Is er, hebben we geen wens meer. Ik denk dat landelijk gezien, uh, nou, ik vind ja, het ook een beetje een schande. Niet voor, uh, ja, ik, ben, loopt, ja, ik voor, denk ja. dat het heel erg goed zou zijn als landelijk gezien het uh, verplicht werd gesteld dat alle gymlessen gegeven werden door vakdocenten. Die hebben er gewoon vier jaar lang voor gestudeerd en wij hebben PABO gedaan. En uh, ik mag wel gym geven, ja. maar ik ga het echt niet doen. Nee. En waarom ga je dat niet doen? Nou, omdat ik me daar zelf niet bekwaam genoeg in vind. Uh, meer, meer ik geef al tien jaar geen les meer, maar daarvoor gaf ik, gaf ik wel gym. Maar, ja. maar pa Pabo geeft dus aan hun studenten geen uh, LO? Uh, je krijgt wel bewegingsonderwijs, maar de, de studenten zijn sinds 2005 <tus> afgestudeerd die zijn niet meer bevoegd om gym te geven. Dus alle jongere collega's mogen sowieso geen gym meer geven, alle ouderen mogen dat wel, maar ja, bevoegd zijn is iets anders dan bekwaam. Ja. En niet iedereen voelt zich daar bekwaam in. Een spelles is prima, maar toetsenles is we bepaald. We hebben de landelijke staking gehad, mm -hmm. en ik weet van heel veel studenten op de, op de, uh, lig, uh, uh, hoe heet het. Hallo. Hallo. Dat die echt passen voor het, uh, het onderwijs op basisscholen. Ja, dat is heel erg jammer, want het is een prachtig vak. Bij, ja. Ja. Is, dat, is dat, zal dat genoeg zijn? Want ik, ze gaan, want ik, ik, ik ken daar heel veel die gaan gewoon, die gaan het bedrijfsleven op. in, en dat is eigenlijk niet die opleiding. Ja. Hubert, wat uh, gaat er gebeuren in de komende jaren? Of Tanja eigenlijk. Ik ja. wil het eerder aan Tanja vragen. Wat gaat er gebeuren de komende jaren met uh, sportservice richting de schoolsport? Jullie, hebben jullie nog belangrijke projecten? Op de schoolsport de aan zich, dat weet Hubert beter. Ik, ga, uh, of ik blijf met de, het onderwijs in gesprek. En zoals bij de Oranje Nassau School gaan wij uh, trajecten van de, of de juniorcoach, dus de kinderen van de bovenbouw, Gaan de kinderen begeleiden in het buitenspelen? Want dat merken we wel dat kinderen veel minder fantasie hebben in het spelen. en uh, zijn inactiever tijdens het buitenspelen. Dus die impuls gaan wij uh, geven en dat traject gaan we in. Uh, de kleuterjuffen, even gechargeerd gezegd. die gaan we helpen met het uh, bewegingsonderwijs in groepen 1-2. Want dat kan ook op een veel hoger plan. Tanja, er is ook een jeugdsportpas. En dat is eigenlijk een 1-2'tje tussen de scholen en jullie hè, als sportservice. Dat klopt, ja. ja. Vertel eens hoe belangrijk dat is. Dat is uh, in die zin belangrijk: dat alle kinderen uh, kunnen deelnemen aan de, aan de activiteiten waar ze niet bekend mee zijn. Dus ze, ze maken kennis met uh, sporten die ze niet van huis uit meekrijgen. Jij ja, wil iets zeggen, Hubert? Ja, het allerleukste compliment voor de jeugdsportpas is eigenlijk dat we straks ook een aantal talenten hebben, die gewoon tien jaar geleden begonnen zijn met de jeugdsportpas Kennis hebben gemaakt met allerlei sporten in Zandvoort en nu gewoon talent zijn in hun sport. En dat is natuurlijk dat fantastisch. Het. Om mee te doen aan de jeugdsporpas ja. kost over het algemeen 5 euro en dan krijgen ze vier lessen voor. Daar hoef ik op te laat. Je kunt kiezen uit verschillende sporten. De een gaat naar judo, de ander naar tennis. Ja, we hebben altijd vier blokken en in elk blok hebben we dan drie of vier sporten. Ja. Heel goed. Ja. Even in, want het dat was ook bewegen. Je moet dat terug? Ja, natuurlijk moet dat terug. Ah, dan ga ik iets heel vervelend zeggen. Uh, van ons hoeft het niet terug. Uh, van de scholen dan, daar hebben we het uitgebreid over gehad. We waren echt een, een ochtend in de week bezig met kinderen van en naar het zwembad vervoeren en, en weer terug. En dat kostte heel veel les uit in groep 3. We vinden het wel heel erg belangrijk dat alle kinderen een zwemdiploma hebben. En daarover zijn we wel in gesprek met, via onze besturen met de gemeente over hoe je daar een vangnetregeling uh, voor kunt, kunt maken. En we vinden het heel belangrijk als scholen, we hebben het toevallig afgelopen donderdag over gehad... Want kinderen hier wel, ze groeien op in de buurt van de zee... leren van, nou, hè, wat doe ik als ik in de mui kom? Uh, Rennend zwemmen. Dus dat er ja. vanaf groep 4 wel elk jaar... Uh, standaard aandacht is voor dat soort zaken. Over het algemeen krijgen de leerlingen thuis al vaak... Uh, school, zwemmen, of sorry, zwemles. Mm -hmm. Maar in het kader van bewegen zou dat niet wat beter zijn? Het nou, is een hele goede zijn, sport voor je lichaam natuurlijk. Tuurlijk, maar er zijn zoveel soorten of zoveel manieren... waarop kinderen in Zandvoort kunnen bewegen. Ja, maar ook, er zijn ook met name kinderen... met, met een kleinere portemonnee... die niet gaan leren zwemmen van de ouders zijn? Daar is het Jeugd Sportfonds voor en daar ja. hebben de scholen ook okay. wel een... Uh, dus het kan wel. Ja. En de Stichting Leergeld, ook. ik weet niet of dat ook hier in Zandvoort is. Stichting Leergeld, die ervoor zorgt dat kinderen van een hele kleine beurs kunnen sporten. Nou, ik ben heel blij dat jullie aan tafel waren, want zo hebben we over de schoolsport weer wat te horen gekregen. Tanje Muskee, Mirjam Vilder, Hubert Habers en Joop van Nes. Dank jullie wel. Nog een klein stukje muziek en dan gaan we aan mijn favoriete onderdeel beginnen. Ja, De, de talenten. talenten. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Graag Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper con lo mío. Todo se mueve, la fiesta la llevo en mis pies. Yo soy la arena de los menes. Mi gente no se detiene, moeder, nadie se quiere ir. hele moeder, de hele moeder, la la de hele moeder, de hele moeder, de hele moeder, de hele moeder, de hele moeder, de de hele moeder, de de hele moeder, de hele moeder, de hele moeder, de de hele de hele moeder, de hele moeder, de hele moeder, de La fiesta no para pena comienza C'est hey. comme c'est, hey. c'est comme ça hey. Ma chérie, la la la la Francia, Colombia Houston, freeze Divalvin, Willie Williams, Viancé, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente y Eso se fue muñer No les bajamos, ma nunca paramos Eso trop es va y paham Vien, don me ser migante mi Me fue bouger la tête Are you with me? Say yeah. I could be a beast or I can give you emotion. Please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back? Murder. One more double D's in his bed? murder. If you really love me, make an album me. Murder. murder. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway. Freeze. Slay. Oh. Lift up your people. From Texas, Puerto Rico. Mile to Mexico. You don't mess is gigante? Yeah, yeah, Me a la teta. Yeah, yeah, yeah. gigante? Het favoriete onderdeel van Andy, die trouwens deze week jarig was, nogmaals, gefeliciteerd hem. Die uh, wil altijd zo graag met die. 49. We gaan altijd met die talenten praten, maar we hebben er zeker 20, Andy hier in Zandvoort. Er zitten er twee aan tafel. Eén is een hok hier. Zo schrijft het ook nog hier. Uh, ja, ja, er komen er meer. Maar die uh, moet iedere maandag moet naar Utrecht. Naar het veld van Kampong om daar uh, nationale trainingen mee te maken. En dan hebben we natuurlijk uh, Melissa Boyden. En we hadden het al over tennis met de wethouder. Tennis is natuurlijk de sport hier in, uh, in Zandvoort. En zij kan prachtig vertellen hoe goed het daar allemaal geregeld is. Nou, vertel maar. Ik ben benieuwd. Um, nou, terwijl ja, die trainers en zo zijn allemaal ja, heel goed en zo gewoon goed geregeld. En... Ja, Zandvoort, de binnenbanen zijn niet zo heel goed waar je het over hadden. Maar voor de rest is gewoon buitenbanen en zo, helemaal prima en zo. Je tennist. Hoeveel ja. uur uh, in de week ben je bijvoorbeeld aan het trainen? Vijftien uh, uur in de week. Dus drie ja. uur per dag? Of uh, tweeënhalf en dan iedere dag? Uh, zes dagen in de week. Ja, um, ja. dat is best veel. Ja. Ja. Je gaat ook nog naar school of zoveel verdiend. Ja, ik ga naar school in Den Haag. Bij een Zegbroek college. Ja, ik zit nu in Trihaven. Ja. Oké, okay. en is dat een loodschool? Ja. ja. Waarbij je dus uh, echte mogelijkheden krijgt om naast het studeren te kunnen sporten. Ja. Een goede mogelijkheden. Ja. Had je ook in Hoofddorp kunnen doen? Ja, maar die school vond ik niet zo leuk. <laughs> Oké. Okay. Uh, dus je moet vanuit Zandvoort elke dag kant op. Ja. Uh, hoe vinden je ouders dat? Uh, nou... Ik denk dat ze gewoon wel trots zijn dat ik gewoon probeer om professioneel te worden. En ja. Maar wat ik daarmee wil zeggen is... heel veel mensen onderschatten wel eens... dat het ouder zijn van een kind dat zoveel sport en zo goed is in sport... dat het ook niet altijd makkelijk is. Yeah. Ze moeten er veel voor opzij zetten. En ja. rijden. Rijen. Ja. ja. Maar dat gaat wel goed nu. Ja, gaat tot nu toe wel goed, ja. Hoe streng zijn ze voor je? Um, nou, ze zijn niet zo heel streng eigenlijk. Ze zijn gewoon... Ja, ze laten hem nog steeds wel laat naar bed gaan. en zo, <laughs> ja. zo. Nou, dan zullen we toch eens met die ouders gaan praten. Ja, dat kan natuurlijk ja, niet, hè. Uh, Sebas, jij ook Ja. ja. Rood-wit. Ja. Jongens B. 14 jaar, hè? 14 jaar. Uh, 15. Oh, 15. Oh, kijk dan. Oh, Gaat het bij jou? Jaar. Ja. Uh, ja, er staat ook hier 15, man. niks dan ook goed. Oh, nee, Hij joh, zit joh, op het Kenner in Haardem. Uh, is het tophockey spelen, want dat ben je nu eigenlijk wel aan het uh, doen? Je speelt in het hoogste Jongens B1-team. Ja. Uh, je speelt bij Nederlandse uh, Selectie. Ja. Dat is onder 16? Ja, onder 16 uh, speel ik nu. Dat zijn allemaal zaken die veel tijd in beslag nemen. Uh, ja, dat, uh, dat klopt wel. Maar mm. op zich is het nu al goed in te pennen en zo. Dus nog niet dat. Uh, het ...met school uh, niet lukt. Dus maar na de, na de vakantie ga je landelijk spelen? Ja. Dan ben je nog veel meer tijd kwijt. Hoor. Ja, dat klopt. Hoeveel uur train jij per week? Ik uh, train per week ongeveer zeven uur. Dat is best veel, maar eigenlijk voor jouw niveau te weinig. Um, ja, op zich... Nou, ...ik vind het persoonlijk vind ik het zelf wel prima. Want ik denk als het te veel wordt... ...dat het dan ook niet goed is voor mijn spieren... Maar ja, misschien een uurtje meer of zo, dat kan wel. Ja, want je buurvrouw, die doet 15 uur. Ja, zoiets anders, ja. ja. Nou, ook, en die gaat ook al eens naar het buitenland, hè, ja. Ja. buurvrouw. En daarover gesproken, Sebastian, leuk dat jij hockeyt. Al word je top international. Ja. jij kunt nooit zoveel verdienen als wat Melissa gaat verdienen. Nee, precies. Dat is uh, wel een groot nadeel aan hockey. Ja. Maar daarom treedt ze ook twee keer zo hard. Ja. <laughs> maar zie jij dat al voor je, Melissa? Uh, grote toernooien winnen? Uh... Um... Ja, ik droom je daarvan? Ja, ik droom er wel heel vaak van om op nummer één in de wereld te zijn en heel veel Grand Slams te winnen en zo. En wie gewoon... is jouw grote voorbeeld? Uh, Serena Williams. Ja, die ligt er nu uit omdat ze baby is. Volg je dat ook allemaal? Uh, ja, ja, Alles? ja. En dan zie je dat het Nederlandse tennis echt op een bedroevend niveau is op dit moment? Mm. Uh, als Hazen een rondje verder is, dan heeft heel ja, Nederland maar... over een uh, geweldige prestatie van Hazen, want hij heeft de eerste ronde overleefd. Wacht maar tot Melissa. Ja. Zie jij dan voor je, uh, je traint heel hard, dat moment dat jij je eerste echte uh, toernooi gaat spelen, uh, hoe zie je dat voor je? Wanneer moet dat gebeuren? Um... Heb je een planning? Um, Na nou, het liefst wil ik... Als ik 18 ben, echt eh, bij, voet, bij de Grand Slam spelen. En, ja. Denk je dat dat kan? Ja, kan wel. Nou, ze heeft al heel wat uh, gewonnen hoor. Deze dame die daar zit. De Europese ja, toernooi ook? hè? Ja, ze speelt ook al wel internationaal. hè? Pas op. Is, wat, is je, wat is je grootste beste resultaat ooit? Um, Nederlands kampioenschap denk ik. Nou, maar ik heb ook wel vijf internationale toernooien gewonnen. Single en doe, maar. Maar je bent nog steeds amateur. <laughs> nou ja, maar dat, ik, ik ken ook mensen die 15, 16 zijn. Hè, denk ook in de tennis heel veel. Heel veel. Eh, er waren toch dames die al op hun 16e, 17e eh, Grand Slams wonnen. Mm -hmm. ja, uh, Hingis mm -hmm. uh, Steffi Graaf was heel jong al uh, goed bezig. Mm -hmm. Dus het wordt tijd. <laughs> ja... <laughs> Nee hoor. Je moet gewoon lekker... Uh, gewoon doen ervan. wat je doet, de meis. Uh, Nu zitten we hier in Zandvoort. De wethouder had het over die tennishal uh, die er moet komen. Hoe belangrijk is dat voor jou? Um, nou, voor mij is het wel belangrijk. Dan kan ik gewoon met mijn broertje daar naartoe en dan kunnen we dan gewoon gaan tennissen en zo. En nu, als we naar een hal moeten, dan moeten we naar Overveen en zo. Yeah. Dus dan heb ik het liefst dat we met de fiets kunnen of zo. En dan kunnen we gewoon... Hier. Maar het zou jouw niveau... Nog hoger kunnen brengen. Ja, dat ja. kan wel. Ja. Ja. Maar pak die wethouder zo even warm, hè? Hij zit nog aan de bar. Dus, uh, gewoon... Nou ja, hij heeft toch wel aardige ideeën. <laughs> heeft die, hij zit aan de bar. <laughs> dat klinkt altijd zo. Hij ja. zit uh, ja, nou, zelf te uh, keuken. Hij of is niet. Dit... <laughs> Sebas, hockey. Ja. Uh, Rood-wit, mooie club. Ja, vind ik nou, ook. Nou, kom ik zelf uit Hoogdorp. Daar hebben we de Reigers. En daar zitten ook veel talenten. Mm -hmm. En zo gauw een talent iets boven de maaiveld uitkomt. We komen Amsterdam en Ja. Nou, bij Kampong weten ze wel hoe ze goede spelers moeten binnenhalen. <laughs> maar staan ze dan ook te kijken? Zijn er scouts? Um, nou, er zijn niet echt scouts aanwezig tijdens de trainingen. Maar um, we hadden wel een keer een training dat uh, alle coaches of alle trainers van elke, elk jongen dat in uh, Nederlands speelt. Dat uh, alle coaches daarvan kwamen kijken. Dus, uh, maar niet echt uh, dat er scouts kwamen ofzo. Maar er is niet iemand al benaderd? Nee. Maar nu speel je dus bij Rood-Wit. En nou kan ik me voorstellen dat bij de topclubs zoals eh, Bloemendaal, Amsterdam, Pinoké, dat daar ook de betere trainers zitten. Dat je dus beter kunt worden als je naar die andere clubs gaat. Dat zou heel vervelend voor Rood-Wit zijn, maar wel heel logisch van jou uitgezien. Uh, ja, dat, dat is zeker waar. Dat denk ik ook. Ik heb het er ook al uh, af en toe met mijn ouders erover of het niet verstandig is om... Uh, om een overstap te maken naar een uh, betere club... ...zodat ik me verder kan ontwikkelen. Maar oh, dat is wel wat je wil, hè? Je wil de top bereiken. Ja, dat is uh, natuurlijk wel waar ik voor ga. Dus uh, ja, ik ben nog wel aan het twijfelen... ...wat uh, mijn toekomst wordt met uh, het hockey. Melissa, voor jouw toekomst... Eh, ...zou het niet... ...je hoort vaak van uh, mensen die gaan naar Amerika... Mm -hmm. eh, ...naar de uh, mm -hmm. Zou dat iets voor jou zijn? Ja, ja dat, uh, daar hebben we met mijn ouders over gepraat en dat wil ik wel het liefst. Als ik bijvoorbeeld klaar ben met school, dan wil ik eigenlijk naar Amerika gaan. Maar... Wat heb je aan school als je miljoenen kunt verdienen? <laughs> ja. Nou, en, en, ja, ja, maar laten we nou wel zijn. Tennis, golf, dat zijn allemaal sporten waar je in betrekkelijk uh, korte tijd veel geld kunt verdienen. Ja. ja. Of gaat het jou daar helemaal niet om? Ja, weet <laughs> je wel. Maar <laughs> dat is wel eerlijk, hè? Ja, maar ik, ja, ja, ja. ik zou dat in ieder geval wel hebben. Ja. Als ik zo goed ben, dat ik internationaal mooie toernooien kan spelen en winnen, dan zou ik toch ook wel denken van, nou, als ik zo meteen mijn eerste Grand Slam heb gewonnen, ik zie daar die belachelijke prijzen, want ik vind het enorme bedragen, en wat wel mooi is, dat de bedragen voor de vrouwen en de mannen, redelijk gelijk aan het trekken zijn. Nog niet helemaal. Nee. Maar, kom je toch eerst terug op mijn vorige vraag. Training. Coaching. Heb jij genoeg goede coaches in Nederland... om jouw... absolute top te kunnen bereiken? Um, ja, denk het wel. Ja. ja. Want ik train nu in Den Haag... bij een ex-professional. En bij Noël van Lottem. Ja. En die, is, die was Frans, maar... Je woont nu in Nederland. dat nou, is wel. Ja. ja. En ze zijn nog ja. hele goede trainers, vind ik. En ja. ja. Dus je blijft nog wel even gewoon hier in Zandvoort. Mensen kunnen je nog steeds gewoon overdag aanraken. <laughs> ja. Ook. Maar gelukkig ja. wel. Melissa, je hebt vijf internationale toernooien gewonnen. Wat is je mooiste overwinning geweest tot nu toe? Um, ik denk in Italië. Mm -hmm. Toen ik daar won. Ja, was wel uh, het sterkste toernooi. Nou, niet de sterkste die ik ooit heb gevuld, maar wel de sterkste nooit die ik heb gewonnen. En ja, het was wel echt een heel leuk toon. We ja. Sebastian, tot slot, wat is jouw droom? Uh, mijn droom is natuurlijk in het uh, Nederlands elftal te spelen. En welke wedstrijd specifiek wil je dan ondanks dat je achterspeler bent, <laughs> toch net één keertje mee naar voren gaan om de winnaar te scoren? Ja, in de Olympische finale. Maar dat is uh, een hele kleine kans, maar daar werk ik wel voor. Mooi ja. Sorry, mooiste ja, tot nu toe? Ja. Wat was dat? Uh, mooiste drama? Nee, mooiste ik? moment. Oh, mooiste moment. Uh, nou, ik denk uh, aanvoerder zijn van uh, noord holland Dat was uh, voordat je naar uh, het Nederlands gaat, dan speel je nog in je district of bij provincie. speel je daar wedstrijden mee tegen andere provincies. En één keer op een toernooi uh, mocht ik daar aanvoerder zijn. En uh, ik denk dat dat wel een van de. Mijn mooiste herinneringen was tot nu toe. Jouw ja, nog een vraag van me? Ja, de laatste, want dan gaan we naar het nieuws van acht uur. Uh, jouw droom, welk Grand Slam? Um, nou, het liefst allemaal, maar. Ja. <laughs> het liefst in één jaar. <laughs> uh, dan wel we US Open, denk ik. Ja? ja. Niet Wimbledon? Ik zou denken: Wimbledon, dat is zo mm. iets speciaals. Zo... Speel je wel eens op gras? Mm, tot nu toe niet. Oké, okay. nee. dus je weet niet wat, wat je kan op gras. Nee. En ze lust geen aardbeien. <laughs> 2024 gaat Sebas scoren in de Olympische finale. Maar ja, dan loop je wel achter, jongen, want dan heeft Melissa al uh, drie keer in, zijn, in de veld. Dank jullie, dat jullie, jullie dat jullie er waren. was op jullie, jongens. Leuk dat jullie er waren en heel veel succes de komende jaren. Nog een heel klein stukje muziek, als ik het wel heb. En dan gaan we naar het nieuws van 8 uur, of misschien wel meteen.